11 uur. De Radio 1, sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Nieuws vanaf de Canarische eilanden zometeen waar enorme bosbranden woeden. Nu het NOS Nieuws met Juris Stumenitski. Reddingswerkers hebben na de aardbevingen in Iran... zeker 210 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat melden Iraanse media. Gisteravond werd het noordwesten van het land getroffen door twee zware aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter... Bij de Bevingen vielen 250 doden, ruim 2000 mensen raakten gewond. Of er nog mensen worden vermist is niet bekend. Zo'n zes dorpen zouden volledig zijn verwoest... en nog eens 60 dorpen zijn zwaar beschadigd. Verwacht wordt dat het dodental niet meer sterk zal stijgen, zegt correspondent Thomas Erdbrink. Met name omdat er een toegang is tot die dorpen. Maar er zijn wel misschien wel een aantal mensen zwaar gewond geraakt. die nog zouden kunnen overlijden. Maar het is niet zo dat we nu nog opeens overspoeld worden met cijfers. die ver boven de 250 zullen gaan, denk ik. Iran heeft de afgelopen tijd tientallen keren de olieboycott... van de VS en Europa omzeild. Iraanse schepen kunnen door de boycott hun lading niet verzekeren... en het is moeilijker om kopers te vinden. Daarom hebben de Iraniërs 26 schepen... ongevraagd onder de vlag van Tanzania laten varen. Tanzania begon vorige maand een onderzoek naar het omvlaggen... na beschuldigingen van een Amerikaans parlementslid. Precies een maand voor de verkiezingen... heeft de SP in de peilingen meer zetels dan ooit, zegt Maurits de Hond. In zijn wekelijkse peiling groeit de SP naar 37 zetels... drie meer dan vorige week. De winstgroei van de SP gaat volgens de hond vooral ten koste van de PVDA. Van de PVDA-kiezers uit 2010 die meedoen aan zijn peiling... zegt 39 procent nu SP te stemmen. De VVD blijft in de peiling van de hond staan op 32 zetels... de PVV staat bij de hond op 17 zetels en is daarmee de derde partij vlak voor D66 dat op 16 zetels staat. Volgens de hond is nog maar 60 procent van de PVV-kiezers uit 2010... van plan om nu weer op die partij te stemmen. De verschillen met de politieke barometer van Ipsos Seneveed blijven aanzienlijk. Daar is de VVD de grootste partij met 32 zetels... en de SP de tweede partij met 31 zetels.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 Morgen opnieuw zon, maar later op de dag bewolking... en in het zuidwesten kans op een onweersbui. Op dit moment begint het druk te worden richting de stranden. en Dat is te merken op de volgende wegen. A58 bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de Afritkapelle 5 kilometer. A59 Hellegatsplein richting Zierikzee voor den Bommel 5. En op de N201 uithoorn richting Zandvoort. Daar staat voor Zandvoort 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Odaf vreemde Ruud Brood over het gelijke spel van zijn ploeg gisteravond. Nu de bosbrander op de Canarische eilanden. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. De Spaanse brandweer probeert hier met man en macht te bestrijden. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten... en een veilig heenkomen moeten zoeken, zeggen de berichten. Correspondent Jessica van Spengen in Madrid weet er meer van. Jessica, goedemorgen. Op welk eiland is het het ergst op dit moment? Nou, Het zijn uh, op de Canarische eilanden La Gomera en op Tenerife is het allebei op dit moment uh, flink gaande. Op La Gomera eigenlijk al een week. Uh, daar uh, zijn al verschillende mensen, hebben daar hun huizen moeten verlaten. Nu dus ook op Tenerife, waar duizenden mensen een ander plekje hebben moeten zoeken. Op La Gomera uh, was het op verschillende plekken ontstaan. En daar is ook een groot deel van een, uh, een nationaal park. 300 hectare in totaal, maar een deel dus van een nationaal park uh, aangetast... En op Tenerife gaat het meer om dicht bevolkte gebieden. En dat is natuurlijk altijd wat gevaarlijker. En daar zijn dus mensen die hebben hun huizen moeten verlaten. Maar het is op meer plekken raak eigenlijk in Spanje. In Galicië in het noorden hebben mensen een ander heen komen moeten zoeken. Bij Valencia hebben we al bosbranden gehad, boven Barcelona. Ja, het is droog, het is warm, dan ontstaat het snel. Kan, om terug te keren op de Canarische eilanden, de brandweer daar de branden aan... Ja, de temperatuur helpt niet echt mee. Het is droog en warm. Uh, er spraken van een hittegolf de afgelopen dagen en uh, er is een hele sterke wind. Er werden windsnelheden uh, uh, van 60 km per uur gemeten. En ja, dan verspreidt de brand zich heel erg snel, dus dan is het moeilijk om dat voor te blijven. En uh, de branden hebben er ook voor gezorgd dat elektriciteitskabels zijn doorgebroken. Dus de wegen zijn moeilijk begaanbaar. Um, en bijvoorbeeld op La Gomera, dat, dat park, dat is lastig te bereiken vanaf de grond. Dus daar heb je blushelikopters voor nodig. Nou, die helikopters hebben ze wel, maar vliegtuigen, blusvliegtuigen... moeten vanuit Sevilla komen, vanaf het vaste land. Dat duurt twintig uur voordat die uiteindelijk hun werk kunnen doen. En de lokale overheid nu op de Canarische eilanden zegt van... ja. En dat dit dus nu blijkbaar nodig is om de centrale overheid in Madrid te overtuigen... dat wij zelf van die blusvliegtuigen nodig hebben, dat we van die basissen nodig hebben. Want 20 uur, dat duurt echt te lang. Blijft dit hete en droge weer in Spanje aanhouden? Nou, laten we hopen van niet. Afgelopen dagen gaf de thermometer al 45 graden aan. En dan, als je transpireert, merk je het eigenlijk nauwelijks. Het, is, uh, het droogt heel snel op, het verdampt. Um, er was een hele warme lucht vanuit de Sahara die hier naartoe komt. Het droogste winter sinds 70 jaar. En nu nog een hittegolf eroverheen. Um, er zou volgens de weersvoorspellingen wat verlichting aankomen de komende dagen. Het wordt ietsje cooler, dat merkten we gisteren hier al wel. Um, laten we hopen dat het nog iets koeler wordt, want het is behoorlijk warm. Jessica van Spengen in Madrid. Peksholle vierde gisteren de rentrée in de Eredivisie met een 1-1 gelijkspel tegen Roda JC. Joost Broersen die kopte Peksholle na zeven minuten op voorsprong. Malki die maakte gelijkmaker, maar vlak daarna moest Roda met tien man verder, omdat Donald zijn tweede gele kaart kreeg. Arno Vermeulen sprak erover met de trainer van FC Zwolle. Art Langele, mag ik je feliciteren met een punt in bij de opening van het seizoen en bij de terugkeer in de Eredivisie? Ja, mooi dat je die vraag stelt, want uh, ja, daar kan ik het antwoord eigenlijk niet op geven. Bij voorbaat wel. 1-1 uh, is een prima resultaat. Maar gezien het wedstrijdverloop uh, had er ook al meer in gezeten. Waarom lukt dat niet? Nou, de laatste fase was voor ons moeilijk om te schakelen naar nog een aanvallend systeem. Uh, langs de kant wouden we dat wel graag. Maar in het veld uh, overheerst toch ook een beetje de, de zekerheid van... laten we maar punten uh, proberen te halen. Tenminste, zo'n uh, zo gevoel had ik daarbij. En in de laatste fase hadden we ook nog wel misschien nog wel wat aanspraak met een paar klusballen. Maar uh, uiteindelijk uh, lukte dat niet. Maar goed, 1-1 is ook een aardig resultaat. Hoe zat je op de bank vanaf het uh, begin? Wat dacht je? Dit, uh, nou, dit uh, wil ik eigenlijk wel zien. Ja, ja we, voor die tijd ben je benieuwd waar je staat. In de instantie of je mee kan voetballend. Nou, dat lukte eigenlijk vrij goed. Want uh, Rodo zette niet direct druk. Dus we kwamen in ons eigen spel wel. Uh, natuurlijk in de zetel door een snelle goal. En eigenlijk hadden we eerst zelf nog wel een goal kunnen maken. Zij overigens ook. Maar uh, ze was redelijk open. Na de 1-1 ben je dan een fase bang dat je overlopen werd, maar, wordt, maar dat gebeurde niet. En, uh, ja, dat zeg ik uiteindelijk uh, denk ik dat we ook terug kunnen kijken op een goede wedstrijd. Waar ben je het meest tevreden over? Uh, over het feit dat we een grote fase van de wedstrijd gewoon mee konden op voetballend niveau. Uh, dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden. Uh, daarnaast hebben de jongens gewoon er alles aan gedaan om resultaat te halen en dat is ook natuurlijk prettig. Het moment van verwarring ontstaat natuurlijk als Roda met tien man komt te spelen. Eigenlijk relatief vlak na de 1-1. Want dan ga je een beetje op twee gedachten hinken als spelers? Ja, als spelers zijn er wel, als trainers niet. We zaten meteen uh, van uh, we gaan aanvallend wisselen en proberen die wedstrijd te winnen. Dat hebben we ook gedaan en met drie spits zijn aanvallende middenvelden gaan spelen. En, uh, we kregen daardoor wel enigszins druk, maar uh, de finesse ontbrak om het echt uit te spelen. Ik vond dat we vergaten om de bal snel van kant te wisselen en dat we te veel uh, op zoek waren naar de beslissende paas. Dan niet uh, helemaal een ideale voorbereiding, volgens mij. Uh, geeft dit dan een soort rust dat je inderdaad denkt... van ja als je voetballend mee kan komen bij Roda, dan uh, hoef je geen zorgen te maken? Ja, misschien wel. de andere kant is het gewoon één wedstrijd. Hè. Uh, dit is uh, het begin. Ook Roda heeft niet de meest fantastische voorbereiding gehad. Dus ik uh, ben gewoon blij dat je deze wedstrijd goed afsluit. Dat je een punt haalt. Dat je bent begonnen op een goede manier. En inderdaad ook wel een beetje houvast uh, door de manier van spelen. 1-1. Voor Zwolle een mooi resultaat. Maar voor Rona trainer Ruud Brood niet. <laughs> nee, dat mogen duidelijk zijn. Ja, absoluut. Uh, je kan al vrij snel zien dat uh, ja, als je over het balbezit praat... dat een aantal uh, toch wat stroom hadden of, of wat angst hadden. En uh, ja, Zwolle gegroepeerd stond. Uh, ik vond op links kon je wat een paar keer goed doorkomen. Dat hebben we niet gedaan. Maar met name is het zonde dat je achterkomt uit, een, uit de corner. Uit de spellenvatting. Maar ik vond uh, het grootste manco bij ons was toch wel het middenveld. Daar konden zij met Achanté en Broer ze alles doen en laten. En da ja, Dan uh, krijg je het moeilijk. Je hebt gekozen om met 4-3-3 te spelen deze wedstrijd. Um, als je dan zo kijkt, heb je daar een spijt van? Nee, dat niet. Omdat ik vind uh, het middenveld, uh, zag je ook naar rust. Als dat het dan wat meer vanuit de man gaat spelen... dan heeft Sol het gewoon moeilijk. Scoor je ook die goal. Uh, zonder van die rode kaart. Want ik had wel het gevoel dat we toen uh, wat verder door konden drukken. We wilden ook wat, wat dichter bij uh, Sanne komen voorin. Nou, er ging wel dreiging vanuit, van, uh, vanuit Guus. Maar ja, met die rode kaart moet je pareren en dan mag je blij zijn met een punt. Wat vond je van die rode kaart? Of twee keer geel? Ja, ik denk dat hij dat zelf ook wel vindt. Dat natuurlijk ongelooflijk stom is. Uh, twee acties. Zeker als je al geel hebt. Maar ja, dat is, uh, dat is ook wel het voetbal. Vanaf de kant kan je dat soms wel makkelijker analyseren. Maar ja, je dupeert uh, niet alleen jezelf, maar ook uh, bepaal je het wedstrijdbeeld daarna. Moeten we ons, uh, nou je moet ons geen zorgen maken na één wedstrijd, maar ik bedoel... Uh, is het toch een aanleiding om te denken van, uh, kunnen we nog eens versterking halen? Heb je nog plekken waar jij iets zou wensen? Nee, maar dat is duidelijk. Uh, we hebben er nog een aantal nodig. En uh, ja, je hebt ook kunnen zien... Uh... Wat is een aantal? Twee, drie? Nou, ik denk dat je... We zitten nu op uh, 17 veldspelers, drie keepers... waarvan de loge langdurig geblesseerd. We hadden nu een schorsing met Rob, dus dan wordt het wel erg klein. Iedereen weet met wie we bezig zijn, met Martina. Ik denk dat er ook wel eens gebleken, misschien af en toe waarom. Ja, nu heb je rood, dus dat is lastig. Maar ik vind wel dat, uh, ja, dat we het anders moeten doen in het middenveld. Want daar ligt toch wel de, de kracht. De trainer van Roda, Ruud Brood, in gesprek met Arno van Meulen. En er zit weer prachtige voetbalterminologie in... zoals meer vanuit de man kan spelen. Speel jij wel eens meer vanuit de vrouw? <laughs> altijd, altijd. Wow. Van met jou. Wow. Do the wang, do the do, do the wop, do the wang, do the wop. Oh, won't you come back, my love? Can give me a chance, oh baby. I Come back, my yeah, love, don't go away. I need your love every day. I love you so well, I want you to know. I need your love so badly. I need your love so badly, <laughs> I love so badly. B -b -b baby. I need your love so badly. <clears throat> In de jaren 50, 60 was de do-op heel erg populair. En eh, dat hebben de Dads eigenlijk weer opnieuw ingebracht. In eh, 78 hadden ze een hit met dit nummer, Come Back My Baby, twee jaar nadat ze zijn opgericht. Radio 1, Sportszomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Vanavond is het echt voorbij, de Olympische Spelen in Londen. Vier jaar geleden, iedereen weet het, waren die in China de Olympische Spelen. En terwijl China en het IOC er een sportief feest van wilden maken... draaiden de Spelen aan de vooravond vooral om de politieke situatie in Tibet. Hoe liep het na 2008 in Tibet? In de documentaire die we zo gaan horen gaan we terug naar 2008... Wat gebeurde er precies en is er sinds dan, sindsdien voor de Tibetanen in China ook echt iets veranderd? Een verslag van Ellen van Dalen die in het gebied undercover rondreisde omdat journalisten er niet welkom zijn. Ze sprak daar met Tibetanen en hun stemmen zijn om hen te beschermen opnieuw ingesproken. Parijs, vestingstad. Er mag vandaag niets misgaan. 3000 politiemensen staan op scherp. Meer beveiliging voor de Olympische vlam dan voor een staatshoofd. Free Tibet! Free Tibet! Gelijk al gaat het mis en dringen de eerste demonstranten naar voren. Parijs, Londen en ook San Francisco. Daar waar de vlam komt, zijn betogers op straat die aandacht vragen voor de situatie in Tibet. Zelfs een van de fakkeldragers haalt een Tibetaans vlaggetje tevoorschijn. Iemand van de Chinese beveiliging probeert het van haar af te pakken. De beelden gaan de hele wereld over. Maar de meeste Tibetanen krijgen daar weinig van mee. Want Peking zet op het moment dat de ceremonie uit de hand loopt... elke keer het scherm in China op zwart. Dat vertelt een Tibetaanse jongen die ik ontmoet in een restaurant... en zelf fanatiek boogschutter is. Een populaire volkssport onder Tibetanen. Van de Olympische Spelen in China heb ik eigenlijk weinig meegekregen. Het was voor ons verboden om naar Peking te reizen... omdat ze ons beschouwden als terroristen. Uit angst voor aanslagen dus. Wel jammer, want ik ben gek van voetbal en atletiek. In de maanden die volgen neemt de spanning alleen maar toe... in de autonome regio Tibet. En in de twee oorspronkelijk Tibetaanse provincies Amdo en Kaan... die nu zijn omgedoopt tot Chinese provincies... Die twee provincies die liggen ten westen van China... en nog steeds wonen daar overwegend Tibetanen. Het is inmiddels vier jaar later, een voorjaar in 2012. Ik loop hier bij het grootste klooster van Xi'Aga een Labrang op zijn Tibetaans. Zo'n 500 monniken, jong en oud, die studeren hier de Tibetaanse boeddhistische leer. Bij monniken denk ik altijd aan een pacifistische groep geleerden... Maar het is voor mij moeilijk voor te stellen dat een aantal van hen vier jaar geleden de straat opging. Toch gebeurde dat. En we hebben het dan over het voorjaar van 2008. Eerst ging het mis in Lhasa, de hoofdstad van de autonome regio Tibet. Protesten tegen de Chinese overheersing, vreedzaam begonnen door Tibetaanse monniken, lopen uit de hand. Bijzonder omdat er daar zelden gedemonstreerd wordt en helemaal niet met zoveel mensen. Het was de grootste demonstratie sinds 20 jaar. Wel snel waarden de onrusten over op andere steden, waar veel Tibetanen wonen. Waaronder hier dus in Labrang. They came over the mountain on the horseback and on court. More than a thousand ethnic Tibetans. Call for from Chinese rule. Via YouTube komen sporadisch beelden naar buiten. Monniken vallen winkels van Han-Chinezen aan. Er vallen gewonden en doden. Omdat journalisten niet welkom zijn, weet niemand tot op de dag van vandaag hoeveel, vertelt de Tibetaanse blogger Tsering Hoeser. Hoezer is de enige Tibetaanse intellectueel in China... die openlijk over gevoelige kwesties als deze durft te praten en te schrijven. In Peking, de hoofdstad van China... verzamelt zij in 2008 allerlei ooggetuigenverhalen... die ze binnenkrijgt via Skype, internet en e-mail. Haar blogs worden de belangrijkste informatiebron voor media... over de hele wereld. Een fragment. In april van het jaar van de Rat, volgens de Tibetaanse kalender... kwam de mobiele eenheid van de stad Zhengzhou naar Rekong, de hoofdstad van Amdo. Enkel en alleen om op te treden tegen de monniken van het Rongwo-klooster. De agenten waren in het zwart gekleed en stevig en groot. Niet zoals die van de bewapende politie, die mager en klein zijn. Bovendien waren ze goed getraind, snel en verbeten en pakte in één keer enkele honderden monniken op. Hun handen werden vastgebonden met ijzerdraad... dat met een nijptang strak werd aangedraaid, zodat het in hun vlees sneed. Tot bloedens toe, tot op het bot. Daarna werden ze als vee in de wagens gegooid. De Tibetaanse blogser Tsering Hoeser woont nog steeds in Peking. Vlak na de rellen bezoekt ze Lhasa en daar spreekt ze met de monniken. Via Skype vertelt ze me waarom de situatie toen escaleerde. Dat het toen misging kwam in eerste instantie doordat Peking een nieuwe maatregel had genomen... waarbij het Tibetaanse monniken verboden werd om andere kloosters te bezoeken. De monniken werden dus als het ware onder een soort huisarrest geplaatst en waren daar woedend over. Ze voelen zich al jaren onderdrukt. Mede door de Olympische Spelen reageerde Peking zo fel. Ze wisten dat alle ogen op hen gericht waren en waren extra gevoelig voor kritiek. Ook het klooster van Labrang dat ik bezoek, gaat op slot. Het is onmogelijk om met de monniken over de rellen van 2008 door te praten. Te gevaarlijk, vertelt een Tibetaan die me in vertrouwen neemt. Je ziet het niet altijd even goed, maar de controle is er altijd en overal. Kijk die camera's die overal hangen. Hier op straat loopt politie rond, gewoon in Burger... Je weet niet wie je kan vertrouwen, want er zijn ook Tibetanen die de Chinezen helpen. Bijvoorbeeld met een re-educatieprogramma. Dat is vlak na die rellen opgevoerd. En ik weet dat omdat de neef van mij in dit klooster woont. Praten in het openbaar over politiek is niet veilig, zegt hij. Hoewel ik door de Tibetaanse blogster Hoeser thuis ben uitgenodigd in Peking... besluit ik om die reden het gesprek niet daar, maar via Skype te doen. Openhartig vertelt ze welk effect het schrijven over Tibet heeft op haar dagelijkse leven. Niet alleen in 2008, maar ook nu nog. Er wordt voortdurend op me gelet. Ze bellen me op om te vragen wat ik de laatste dagen heb gedaan. En die controle neemt toe als het ergens onder Tibetanen onrustig is. Tijdens mijn reis door het westen van China hoor ik veel verhalen van Tibetanen die zeggen hoe ze zich geïntimideerd voelen. Ik bezoek een school waar Tibetaanse kinderen les krijgen. Ellen. Het hoofd van de school vertelt me: Op een paar uur Chinese les na krijgen de kinderen hier les in het Tibetaans. Peking is al twee jaar bezig om verplicht te stellen dat al het onderwijs voortaan in het Chinees gegeven moet worden. Het zou onze kansen op de arbeidsmarkt vergroten omdat daar vooral Chinees wordt gesproken. Maar wij zien het als een aantasting van onze identiteit. We willen niet dat onze taal verdwijnt. Smiddags arriveer ik in Tongren, Rekong of zijn Tibetaans. Ook zo'n stad waar het in 2008 vlak voor de Olympische Spelen onrustig was. Het is een stad met 80.000 inwoners waar zowel Chinezen als Tibetaanen wonen. De sfeer oogt rustig, ook rondom het 700 jaar oude klooster... dat ik de volgende ochtend bezoek. Maar wie verder vraagt, merkt ook hier dat het onrustig is. Hier in dit klooster woonde tot half maart... de 38-jarige monnik Jan-Jan Palde. Op 14 maart liep hij hier verderop naar het Dolmaplein en hij stak zichzelf in brand... Het was zijn protest tegen de in zijn ogen systematische overheersing van Peking op de Tibetanen. Een dag later deed zijn vriend, een man van 44, die altijd in het klooster kluste, precies hetzelfde. Een paar weken later... In Nederland is de minister van veiligheid van de Tibetaanse regering een ballingschap op bezoek. My name is Ngato. I was born in Tibet and uh, escaped uh, in 1959. Ik vertel hem wat ik heb gezien en gehoord in Tongren en Xiyage. Till now, well there's been about 42 cases. So, which is very drastic uh, action. Volgens hem gaat het hier niet zomaar om een incident. De afgelopen drie jaar hebben zeker 42 Tibetanen zichzelf in brand gestoken. Dat is nogal een heftige stap. Wat kunnen ze anders doen? Ze mogen de straat niet op om te demonstreren. Geen actieposters hangen tegen de muren. Dit is de enige manier om China en de rest van de wereld te laten zien... hoe ze lijden onder dit regime. Only thing is I can admire. Ik bewonder hun moed die ze opbrengen voor het Tibetaanse volk en de cultuur. We hebben geprobeerd het probleem aan te kaarten bij de Chinese overheid... maar sinds 2012 zijn er geen gesprekken meer geweest tussen ons en Peking. We hebben ons streven naar onafhankelijkheid afgezworen. We willen autonomie in de Tibetaanse regio's... waarbij we de vrijheid hebben om onze cultuur en identiteit levend te houden. Dat is een demand. Het Europese parlement nam in juni een resolutie aan over Tibet en daarin roept het Peking op mensenrechtenorganisaties toe te laten om onderzoek te doen naar de recente zelfverbrandingen onder Tibetanen. China vindt dat Brussel zich niet met dit soort kwesties moet bemoeien... omdat het volgens hen een binnenlandse aangelegenheid is. Deze documentaire werd gemaakt door Ellen van Dalen. Weet je nog, laatst in de bus, in de dubbeldekker bovenin... Ja. Felix en ik verveelden ons een beetje en toen dachten we... ha, Dusty Springfield zingen. En toen hebben we jouw telefoon aangezet, een beetje asociaal. Het was een mooie avond en samen met de Petjo Boys is het nog veel mooier. In 87 was het een hit met What Have I Done To Deserve This... kwam ze terug met de Petjo Boys en toen in 1990 in private... Dit is Springfields en The Badger Boys.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 De verschillen met de politieke barometer van Ipsus Seneveed blijven aanzienlijk. Daar is de VVD de grootste partij met 32 zetels. In Iran zijn na twee zware aardbevingen... zeker 210 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat meldden Iraanse media. Gisteravond werd het noordwesten van het land getroffen door de aardbevingen. Daarbij vielen 250 doden en zo'n 2000 gewonden. En in een vluchtelingenkamp in Turkije... zijn Syrische vluchtelingen met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeker 25 gewonden gevallen... Twee groepen vluchtelingen gingen elkaar met stokken en stenen te lijf. Het is niet duidelijk waarom ze dat deden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan we Het zondagse zomerweer lokt menig automobilist naar het strand toe. En dat is te merken op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Twee kilometer file tussen afrit Noordwijkerhout en Voorhout. A58 bergen op zomer richting Vlissingen bij afrit Capelle. Drie kilometer. A59 Hellegadsplein richting Zierikzee... tussen de Volkraksluis en de Mommel. Vijf. En 57 Rotterdam richting Ouddorp... tussen afrit Brielen en Hellevoetsluis. Twee kilometer. En 201 Heemstede richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat vijf kilometer... En als laatste op de N220, Maasluis richting Hoek van Holland, tussen de Heenweg en Hoek van Holland, 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het antwoord op de vraag zo van Peter Verlooy van de Atletiek Unie. Eerst naar een dopingverhaal dat nog geen dopingverhaal is. Tijdens deze spelen duikt de naam van het middel Thyroid op. Dat is een schildklierhormoon dat onder andere gebruikt zou worden... door de Britmo Farah, de winnaar op de 10 kilometer en de 5 kilometer. Het middel staat niet op de dopinglijst, maar veel deskundigen maken zich zorgen... want het middel zou levensgevaarlijk zijn. Herman Ram is directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Meneer Ram, goedemorgen. goedemorgen. Waarom is dit middel gevaarlijk? Um, het is een hormoon wat sowieso heel erg invloed weer op andere hormonen heeft. Dus je hele hormoonhuishouding uh, kan behoorlijk in, uh, in de war raken. En als je één keer het gebruikt, dan is er een goede kans dat je eigen productie niet of maar heel langzaam weer op gang komt. En dan ben je echt een end van huis, want het is iets wat je absoluut moet hebben om te leven. En waarom is dit middel dan niet op de lijst gezet door de internationale dopingautoriteit? De ja, BADA? ik wist dat ik daar een heel helder antwoord op kon geven. Wij hebben al een paar jaar ervoor gepleit om het er wel op te zetten. Um, en de discussie lijkt niet te zijn of het gevaarlijk is, want daar is iedereen het wel over eens. Um, maar ik denk dat men eraan twijfelt of het wel werkt. En dat ze het om die reden tot nu toe niet op de lijst gezet hebben. Want er gaat geen prestatiebevorderende werking van uit, volgens sommige deskundigen. Nou, inderdaad. Het, wat het doet is uh, dus wisseling bevorderen, dat betekent dat je er vet mee kunt verbranden. Um, je wordt als het ware ook wel gejaagd, uh, opgefokt en uiteindelijk uh, levert dat misschien wel gewichtsverlies op. Maar hoe dat dan met de sport zou moeten werken, dat is uh, totaal de vraag. Het is dus enkel en alleen voorlopig geconstateerd gevaarlijk voor de gezondheid. Dan is het gebruik lijkt mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat is zo. Um, en dat blijft uiteindelijk ook altijd wel zo. Maar uh, het lijkt erop dat het uh, nu ook in de georganiseerde sport opduikt als het verhaal klopt. We kennen dat al veel langer uh, uit, uit de wereld van de uh, bodybuilders. En het is dermate gevaarlijk dat wij toch denken dat het goed zou zijn om het te verbieden. En het is toch ook echt in strijd met wat wij maar weer de geest van de sport noemen. Het hoort er gewoon niet bij. Hoeft u wel eens druk uit op te walen? Het we hebben het geprobeerd, een aantal jaar achter elkaar. Druk uitoefenen is een groot woord, maar elk jaar hebben we discussies over de lijst. En al vanaf, ik geloof, 2008 proberen we dit erop te krijgen. Maar uh, tot nu toe uh, zonder succes. Nou, dan moeten we nog maar zien of uh, binnen een jaar of acht, want zo lang loopt de termijn, hè, dat die, al die, die, die stalen bewaard worden van het bloed, of dat er inderdaad geconstateerd wordt dat het gevaarlijk is. Als dat het geval zou zijn, dan kan het met terugwerkende kracht niks meer gedaan worden, denk ik, aan uh, het winnen van de medailles door nee, bijvoorbeeld nee, nee, Mofara. Nee, het is op dit moment gewoon niet verboden, dus iedereen die het gebruikt heeft wat dat betreft niets, uh, niets te vrezen. En dat is ook tegelijkertijd het probleem, we controleren er niet op en dus kunnen we op dit moment ook niet vaststellen of het wel gebruikt wordt. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. De Nederlandse singer-songwriter Marty Graveyard zat hiervoor in de Mad... en heeft uh, gedebuteerd dit jaar met het album Summer Holiday. Het nummer Do You Really Wanna Dance? Do you really wanna dance? Mm, over anderhalf uur, zeker. Dan ga je op de tafel dansen zoals je dat zo vaak doet, op het moment dat. <lacht> voor de Nederlanders zit het atletiek toernooi er al voor de laatste dag op. Aan de marathon van vandaag doen namelijk geen Nederlanders mee. Geo Lippens die maakt de balans op met de verantwoordelijke man voor de oranje atleten in Londen. Peter van Looij, je bent de baas van de Nederlandse atletiek. Hoe is jouw gevoel over deze Spelen? Uh, mixed feelings over deze Spelen. Je komt met een bepaald verwachtingspatroon daar naartoe. Je kijkt ook naar wat je de afgelopen mondiale toernooien gedaan hebt, ook vergelijken vergelijking met Peking. En dan komen we met één keer top vijf en drie keer top zes, uh, denk ik, dat we het redelijk goed gedaan hebben. Uh, natuurlijk, mixed feelings, omdat een aantal dingen goed gaan, een aantal dingen gewoon en een aantal dingen wat minder goed. Zoals op elk toernooi, op dit moment heerst, uh, overheerst even de, het gevoel over de successen van die sprinters. Want die hebben hier natuurlijk wel toch wel uh, duidelijk laten zien waar ze toe in staat zijn. Zurendi natuurlijk, medaillekandidaat, haalt dat twee keer net niet. Ja, was dat trouwens wel een teleurstelling? Want laten we eerlijk zijn, we hadden het allemaal over die twintig jaar zonder Olympische medaille in de atletiek. Sinds Elle Verlangen, 1992. Iedereen zat er echt wel op te wachten nu. Ja, we wachten er altijd op. Hè? Een plak is een plak en uh, dat moet je koesteren. En inderdaad twintig jaar geleden, dus blijkbaar is het uh, heel erg moeilijk om op zo'n Olympische Spelen in deze sport om daar een plak te halen. Uh, als je kijkt naar Jurendi in 2011 uh, met blessures en met, ja, met matige prestaties... Uh, heeft hij zich nu fantastisch teruggevochten op topniveau. En, ja, en hier gaat het om honderdste. Ja, dan komt hij twee keer net tekort. Jammer, niet teleurgesteld. Wat zijn de prettigste dingen die je hier hebt meegemaakt? Is dat vooral ook bijvoorbeeld die estafette, zowel de mannen als de vrouwen... waar nou ja, een finale plaats eigenlijk toch ook het maximaal haalbare is op dit moment? Ja, maar als je ook kijkt naar de uitslag van die twee finales... dan zie je dat daar ook honderdsten het verschil maken tussen derde of zesde worden. En ik denk dat hier ook duidelijk wordt dat die, die zesde plaatsen van die twee teams... met name van het jonge meidenteam, maar ook van die mannen, dat dat uh, goed is... Maar dat geeft ook aan dat er nog meer mogelijk is. Ja, moeten we die teams koesteren? Moet daar bijvoorbeeld heel veel aandacht aan uitgaan in de komende vier jaar? Want blijkbaar zit er wel potentie in. Ja, nou kijk, dat damesteam dat draait al een aantal jaren. Vanaf 2010 zijn allemaal meiden die in de juniorentijd al met elkaar werkten. En nu die lijn hebben doorgetrokken. En je hebt die ontwikkeling kunnen zien. Hebben we een beetje kunnen voorspellen eigenlijk. Ja, de mannen zijn gezegend met, uh, met Surendi uh, erbij. En als, als niet alleen als snelle atleet, maar ook als inspirator. En, ja, want wat is zijn belang binnen die ploeg? Hè? Je zegt het al, inspirator. Hoe doet hij dat? Ja, door gewoon heel authentiek zichzelf te zijn. Uh, hij laat heel duidelijk zien dat hij vertrouwen heeft. Dat hij weet hoe de hazen lopen. Uh, vanaf 2003 bij de senioren op mondiaal niveau al uh, actief. En, en de man met ervaring. Dus als je hem volgt, dan komt het wel goed. Is het wat dat betreft een geschenk uit de hemel dat hij ons is toegevallen? Ja, absoluut. Ja. ja de klasse is er wel bij de anderen, maar om zo'n team uiteindelijk te krijgen... heb je net die ene extra snelle man nodig? Net even die ene, die ene extra snelle man nodig, maar het is ook niet alleen een sprinter. Het is ook een soort verbindingsman die die, die die teamgenoten goed bij elkaar brengt. En wat dat betreft zie je wat het resultaat kan zijn. En ik denk nog niet dat we aan het einde zijn daarvan. Hij heeft zelfs een pep talk gehouden voor de hockeydames, heb ik begrepen. Hij is populair, ja. En hoe gaat dat dan? Nou, door, eh, jullie hebben dat ook al door. Hij is authentiek, hij is blij. Oké, okay, valt het even tegen. Niet erg. Morgen weer een nieuwe dag. Dus hij zit er erg positief in. En, en ja, dat is wel een beetje on-Nederlands. Ja. Het is ook wel een beetje een soort Amerikaanse façade lijkt het wel. Want als je dan intiem spreekt over zijn reactie na afloop van die wedstrijd... tegenover ons zegt hij dat hij heel blij is. Maar hij was natuurlijk zwaar teleurgesteld na die finale op de 200. Natuurlijk kent hij zijn teleurstellingen. natuurlijk heeft hij zijn targets. En als hij niet haalt, dan is hij zeker teleurgesteld. Maar het is niet uh, de reden dat hij de weg kwijtraakt. Hij ziet altijd weer de mogelijkheid om zich te verbeteren... en de mogelijkheid om nieuwe kansen te pakken. En ik denk dat dat het verschil maakt. En ik denk dat dat ook de inspiratie is voor uh, de rest van het team. We hebben het over de mooie dingen van dit toernooi. Wat waren nou de grootste tegenvallers voor jou? Nou kijk, we hebben Elko's en Nicolaas, die heeft natuurlijk de laatste jaren op EK's en op WK's laten zien dat hij bij de top hoort. Uh, dat heeft hij hier niet laten zien, dat is duidelijk. Daar is hij teleurgesteld over zelf uh, en, en, en het is nog niet helemaal helder wat daar nu de oorzaak van is. Die jongen die zet alles op topsport, die leeft ernaar, uh, die is daar fulltime mee bezig. En het was voor hem een teleurstelling dat hij niet kon halen wat hij eigenlijk voor ogen had. Uh, redenen onbekend, maar wel een teleurstelling. En de grootste man van de ploeg, Rutger Smit? Dat is de grootste man inderdaad. De sterkste man en ook de breedste man. Ja, die heeft het op kogelaardig gedaan. Als je naar de feiten kijkt, dan stond hij zevende op de ranking. En hij wordt uiteindelijk veertiende. En hij komt ook 20 centimeter tekort voor de finale. Met Discus hadden we wat meer verwacht. Ja. Ik heb nog één naam. Tot slot, Robert Lathouwers, 800 meter. Die zegt na de halve finale op die 800 meter... Ja, eigenlijk kan ik dat niet. Twee wedstrijden achter elkaar lopen, twee wedstrijden op twee dagen tijd. Want ik werd vanmorgen met spierpijn wakker. Dan denk ik, dan is er toch iets fout gegaan. Ja, dat vind ik wel een echte Robert-opmerking uh, die dat eruit flapt. Het is natuurlijk absoluut geen excuus om hier niet door een halve finale heen te komen. Dat zal hij zich later ook wel realiseren als hij nadenkt wat hij heeft gezegd. Uh, het betekent dat er nog flink wat uh, voor Robert uh, te doen valt om op dit niveau herhaalbaar uh, zijn niveau te halen. Uh, Kijk, die halve finale, denk ik, was op dit moment... als je ook kijkt naar wat er in die finale gebeurd is hè, met tijden... die halve finale, denk ik, dat, dat op dit moment het hoogst haalbare was... maar dat die jongen meer potentie heeft. Dat is duidelijk, maar da dan moet er nog wel wat gebeuren. Gio Liepens, praten met Peter Verlooy. Dat er in Duitsland nou echt veel popmuziek vandaan komt... nee, dat kan je niet zeggen. Maar ik ben altijd een fan geweest van Herbert Greunemeyer. Hier komt zijn nummer, Mensch. Momentan is goed. Niets is wirklich richtig, Nach der Ebbe komt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Kund, ohne Verstand, is nichts vergebens. Ik baue die Träume auf den Sand. En het is, het is okay, Alles auf den Weg, het is Sonnenzeit. Beschwert und freuen und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwach und stellt, weil er warmt, weil er erzählt und weil er lacht, weil er lebt, du fährst. Das Hörmoment hat geöffnet, rock ihm los und los hier Telefongas, Elektrik.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 Weil hij lacht en weil hij Weil lacht en weil er leeft. Du fielst alles oh, schon, oké. Okay. Het tut gleichmäßig Altijd eigenlijk uit zijn dikke teen, het ja, maar Maya. Ja, Vlochtzijken in boog. Dat vind ik echt het meest briljante nummer van hem. En dit komt van een gelijknamig album uit 2002. Het heet Mensch. De radio 1 sportzomer column vandaag met schrijver Ernest van der Kwast. Stokje, toen ik de film Drive in de bioscoop had gezien, wilde ik Ryan Gosling zijn. De mooie, stoere Amerikaanse acteur in een zilverkleurig jasje met een schorpioen op de achterkant. Dan zijn leren handschoentjes waarmee hij het stuur van zijn Chevrolet Chevelle vasthoudt. Maar na het zien van de 100 meter finale op de Olympische Spelen in Londen wil ik Usain Bolt zijn. Wat een glimlach, wat een gebaren, wat een gozer vlak voor het startschot werd door een dronken man een flesje op de baan gegooid. Judoka Edith Bos was zo woedend dat ze de man heeft geslagen. Haar tweet ging de hele wereld over. Iedereen roemde haar optreden. Sommigen vonden zelfs dat Bos alsnog een gouden medaille gegeven moest worden. Maar hoe reageerde Usain Bolt zelf? Hij zei tegen de pers dat hij tegen geweld is. Wat een statement in een verder statementloze spelen. Gisteren was de finale vier keer 100 meter. Terwijl de starters zich gereed maakten, bespeelde Usain Bolt het publiek. Hij liet zijn spierballen zien en toonde alvast zijn overwinningspozen die overal ter wereld wordt nagedaan. Eindelijk is Bob Marley overtroffen. Niemand is meer laid back dan Usain Bolt. Dat bleek ook na de gewonnen estafettefinale in een nieuw wereldrecord... De winnaar van drie gouden medailles wilde zijn estafettestokje nog niet afgeven, maar de juryleden stonden erop dat Bolt het ding zou afstaan voordat hij begon aan zijn rondje. Protocol, denk ik, maar meer nog, hardvochtigheid. De gouden, glimlachende gozer kon het niet geloven. Hem werd iets afgenomen, iets wat nog een klein beetje magie bevatte, een bliksemschicht betovering. Het stokje dat door Nesta Carter aan Michael frater was gegeven... die het bezorgde bij Johan Blake... die het aanbood aan Usain Bolt, die het over de finish droeg. Dat stokje moest hij nu inleveren. De 80.000 bezoekers van het Olympic Stadium keken mee. De hele wereld keek mee. Ik dacht aan twee scenario's. Usain Bolt die wegrent en roept... pak me dan als je kan, je kan me toch niet pakken... Of Ousseem Bolt die boos wordt. Zoals jongeren in Rotterdam-Zuid boos worden als de politie hen aanspreekt. Maar hij overhandigde het stokje aan de official. Nogmaals, ik wil Ousseem Bolt zijn. Ik wil Ousseem Bolt zijn, zegt Ernest van de Kwast. Nou, ik wil Shurendi Martina zijn. Goedemorgen, Shurendi. Goedemorgen. Het ziet er weer blij uit. Ja, hij deed... Jij bent echt de communicator, de grote man uh, die alles bij elkaar brengt... die iedereen vasthoudt op deze Spelen, hoorde ik net, op Radio ja. 1. Is dat zo? Ja, ja, ja. Ik ben heel blij dat iedereen uh, mij met, uh, ja, heel vrolijk ook in die team heeft um, bij laten komen. En alles. iedereen is blij en dat maakt me ook blij. En ik heb uh, mijn blij best. is wel het meest uh, genoemde woord wat je, wat je uitspreekt, geloof ik, of niet? Ja, ja. En je bent echt zo'n blije jongen, zo'n blij vogel? Ja, want ik ben positief. En ja, ik ben altijd blij. En wanneer ik blij ben, positief. ik ben meer positief. En positief komen, te, um, komen terug voor mij. Ja? Ja, Hoe altijd. komt dat zo? Zit het in de familie? Mijn vader is ook zo. Maar ja, die sport dat ik doe, moet ik altijd positief zijn. Maar want ik denk alle sport dat je doet... Op die lijn kom of jouw ja, wedstrijd gaat spelen en je denkt: ja, ah, hij is beter dan mij, dan ben je al verloren. Ja. En je moet niet zo gaan spelen of, of lopen. Je moet altijd met die positieve um, gevoel en alles goed gaan, dat je gaat winnen en het gaat gebeuren. Je moet gewoon geloven in je eigen kracht. Ja, altijd. altijd. Ja. Oh, maar ja, goed, dat zeggen ze allemaal natuurlijk. In ja, dat stadion... ja, je moet het doen en dan gewoon je best doen. En dan na afloop dan. Uh... Heb je het altijd over dat je even naar je machientje gaat? Dan heb ik allerlei <laughs> vreselijke voorstellingen van het machientje. Wat is dat voor ding? Ja, het is gewoon ja, een, een, een compressor Ja, Het, het um, geeft druk bij mijn benen op verschillende plaatsen. Dus het is zoals een massage. Ja, het ja, geeft druk bij vijf verschillende, verschillende plaatsen. Vanaf mijn tenen naar boven. En ja, het geeft... Um, hij helpt met die melkzuur en al die dingen. Dus het helpt met het herstellen van die benen. Wat vind je uiteindelijk van, uh, van de resultaten van deze Olympische Spelen? Ik ben blij met mijn resultaten. Ik, ik had het niet anders verwacht. Ja, ja. <laughs> ik ben blij. Um, um, als een sporter. Denk zoals ik denk. En ja, ik denk die andere sporter ook. Je bent... Is... Bijna nooit ben je tevreden met wat je doet. Als, als je die goud wint. Ah, maar ik kan toch een beetje harder lopen. Ik kon dit beter doen. Dus ja, ik kan het ook beter dan ik had gedaan. Maar ja, ik ben heel blij. Dit is mijn derde spelen. Twee voor Nederlands aan Ja, voor Nederlands aan en nu Nederland. En ja, finale gehaald in 2008. Nu finale in 100, 200 en vier keer 100. Ik heb veel keer hard moeten lopen en... <laughs> Ja, dankzij God was ik gezond was en dat ik al die dingen kon doen. Ja. Dus ik ben heel, heel blij met die resultaten. In Peking had je weliswaar geen zilver, maar je hebt het toch gekregen... en iedereen wil dat je zilver verdiende. En ja. in, in, in dit geval is dat niet gelukt, maar het ging om honderdste van seconden natuurlijk. En dat gaat het altijd, hè? Ja, ja, ja. Het ging snel en alles. En ja, um, um, het ging, ja, ik ging die 100 meter doen. Ik heb niet veel 100 meter gedaan deze jaar. En ik loop heel, heel snel in die 100 meter... 1991 nationale rekker. En ja, der, derde aller tijden in ja. de Europe, Europese um, lijsten En ja, mijn lichaam had een, een, een grote shock gekregen. En ik, mein, ik had een beetje pijn van mijn niet na die, na die um, 100 meter. Ja. En ja, in de finale van die 200 meter had ik het aan veel gevoel. Dus ik kon niet goed uit die bocht komen en helemaal binnen gaan zoals ik normaal doe. Maar ha, het is, is, is, is um, een, een paar van, van de spelen. Ja. Alles kan gebeuren. Dat is zeker zo. Ja, ja. Soms is het ook wel een één grote groep, natuurlijk. Zeker bij de SVET. Ja, gaat dat de goed de of gaat dat niet goed met het stokje met het overgeven? Ja, want na die, na die semifinale, die um, manier dat we hebben gelopen. en ja, we hadden ook die, die filmpjes gekeken en alles. en we wisten wat we moesten doen om de 38 te lopen. En dan zijn we in de medaille en als we de resultaten van gisteren kijken in de finale... als we onder 38 hebben gelopen, hadden we een der, een, een bronzen medaille zeker. Ja. Dus ja, we hadden het gewoon moeten doen. Maar ja, ik ben blij met die jongens. Maar Eerst... hoe, hoe, waar ligt het dan aan dat het niet gelukt is? Ja, ik denk bij die laatste wissel hebben we veel, veel verloren. Um, Patrick moest eerder weggaan en dan hadden we... Toch daar kunnen zijn met die jongens. En ja, dan Canada was uit. En misschien waren we al derde. Of ja, misschien vierde en dan ja. derde geworden. Dus daar was het een beetje misgegaan. En die Jamaicanen, daar moet jij wel ongelooflijke bewondering voor hebben, of niet? Ja, die eerste twee waren gewoon, zoals al die andere mensen. Maar die laatste twee derde en vierde was van een andere planeet. Bleek en Bold. Ja, joh. De bol, de bol, dat is toch echt een fenomeen. Heb je hem nou ook de hand gedrukt? Kent hij jou? Ja, ja, ja we kennen elkaar vanaf, vanaf junioren. En ja, ik ken hem van, vanaf 2002, 2003. Jaar. Ja? Ja. Is hij een leuke jongen? Ja, hij is een leuke jongen. Hij houdt van um, feestjes, joh. Ja? ja? Ja, hij houdt van feestjes. En jij? Niet zoveel. Is hij ik... bl blijer dan jij bent? <laughs> ik denk zo. <laughs> Onmogelijk. Ik denk zo, misschien, maar ja, ik weet dat ik heel erg blij ben. Ja. Maar ja, jij bent wel, uh, ik schrijf net aan, ik was even op het toilet, maar jij, jij, <laughs> jij bent wel met je, al je blijheid ook de... Uh, Mark Rutte noemen ze de Great Communicator en nou, jou noemen ze de Great Inspirator. Dat is goed. Ja. ja, ja. Ik hoorde <laughs> dat je een praatje hebt gehouden voor de hockeydames. Ja, ik heb um, met, die, met, die, met uh, ja, niet met iedereen, maar ja, een paar van die meisjes, ook die hockeyjongens, heb ik een, een paar gesproken. Ze willen me dat ik een, um, een spraakje had met de hele groep, maar ja, ik had geen tijd en ze, ze moeten spelen, ik had moeten aan, aan lopen. Dus ze konden het niet doen, maar ik ja. heb ze wel gezegd, ja, jullie gaan heel ver komen. En, Wat heb je en, tegen die dames gezegd? Want dat was uiteraard het meest succesvol. Ik heb... Eigenlijk was ik was de jongens. Ik heb de jongens gezegd. Oh, um, dat is dan een paar van die jongens, ja. Ik heb ze gezegd dat ze goed hebben gespeeld En blijven haar spelen. Ja. Gewoon rustig. Heb, um, je het, doen. heb je niet goed gedaan? Heb je niet goed gedaan, Het gaat goed komen in de finale. Ze kunnen, ze kunnen goud winnen. Dus nee. gewoon goed dat ervoor wordt, gaan. Het wordt toch geen carrière voor jou in de consultancy, nee. denk ik. Ik weet niet. Ik weet nooit. Je ja. weet wat ze gehaald ja. hebben, hè? Um, ja, ze hebben een zilver gehaald. Ja. ja, dat is beter dan niks, joh. Ja, ja dat is Kijk, zeker. zo ben jij, hè? Je bent echt wel... Uh, maakt niet uit wat je bereikt als je me meedoet. Ja, want misschien waren die jongens... wat vijfde of vierde binnengekomen... die dachten niet eens dat ze in de finale zouden zitten. Dus pff, het is heel goed. Heb je het een beetje gevolgd op Twitter? Dat heel Nederland is helemaal gek van jou. I oh ja. ja, Twitter, Facebook. Het is heel mooi. Hey, dat maakt me blijer dan alles. Iedereen, ik ben de held van iedereen. Ik ben dit, dat... Jurende voor president. Ja. Heel mooi, man. Ja. Krijg je veel aanzoeken? Ja, ik heb veel aanzoeken gekregen. En ik ga kijken hoe ik het kan doen om iedereen pleiten aan te laten blijven. Ga je ze allemaal uitnodigen? Ik ga proberen. Ik weet niet hoe ik het kan doen. Ik doe mijn best. Heb je vanavond al wat te doen? Oh. Van, vanavond? Nee. Gewoon nee. relaxen. Laat die lichaam rusten en dan ja, morgen terug naar Nederland. En heel Nederland is daar dus. Vanavond ga je rusten? Nee, okay. Ja, hopelijk. En die Houtkamp, jij kent hem ook natuurlijk als geen ander. Ja, geweldige man. geweldige man. En wat heb ik van hem genoten? Want het was wel, laten we dat even vooropstellen, een fantastisch atletiek toernooi. Sowieso niet alleen vanwege Tjorendi, wat al geweldig is. Drie finales staan, maar ook het hele toernooi. Die geweldige wereldrecords die we hebben gezien... Ja. En dan nu, nu ook nog uh, de marathon die op het punt van beginnen staat. En ik heb het al eerder uh, gezegd, ik ben zo'n bevoorrecht mens. Niet alleen dat ik met uh, atleten mag werken en uh, om mag gaan. Maar ik zit nu uh, ongeveer 10 meter voorbij de finish op de eerste rij. Achter in een commentaarpositie. Uh, lekker buiten, graadje of 20. En ik kijk naar werkelijk uh, geweldige atleten. Ik zie Kiroui bijvoorbeeld staan. Abel Kiroui, de wereldkampioen van 2009 en 2011. Uh, uh, Wilson Kipsang, ook een Keniaan, de winnaar van Londen dit jaar En dat zijn allemaal uh, grote favorieten Het is zo'n mooi gezicht om deze mannen allemaal aan de start te zien staan uh, De winnaar van 2008 is er niet bij, bij Want Samuel Wanjirui die, uh, is uh, eerder dit jaar van een balkon afgevallen Toen hij betrapt werd door zijn vrouw uh, wat, wat, wat, Daar wil ik alles van weten dat dacht ik wel. <laughs> uh, nee, hij, uh, ja, de, de, na het winnen van uh, Peking is Van uh, uh, he, heeft het in zijn kop gekregen, is uh, flink uh, uh, gaan feesten en al dat soort dingen. Dus uh, drank en ook uh, andere vrouwen. En toen werd hij uh, betrapt door zijn vrouw en toen is hij uh, van een balkon afgevallen en uh, heeft hij gesprongen of uh, gevallen. Uh, nou ja, nee, ja. Dat, uh, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Uh, <laughs> Er is een mooi boek over geschreven trouwens, maar dat terzijde. Want Moet J jij ook lachen, Sjurendi, op dit verhaal ook, hè? Ja, ja. dat is leuk. Ah, maar Van Chiru was niet zo blij. Ja. <laughs> zo dadelijk om uh, 12 uur Nederlands tijd gaat de marathon, het afsluitende atletiek onderdeel, beginnen. Het mooiste van het mooiste staat nu aan de start. Abel Abcherro wordt nu uh, als Ethiopiër aangekondigd. 11 uur gaan we beginnen. Nou, het mooiste ja. van het mooiste is natuurlijk die 100 meter en die 200 meter, Sjurendi. Ja, heel mooi. Hè. Ja, ik ben blij. Hele Nederland is blij. Dat is belangrijk. Hè? De Olympische Speler. Ja! Hij heeft het! Zes, hij heeft, zes, hem. heeft het! De het Zonderland heeft het goud. Rano, Micro trobo, jojo. Is een kanjer. Voor de Vos, ga door. Pak die Olympische titel. Representing the Netherlands. Radio 1 Zomer zit er bijna op en blikt terug. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen. Komt weus op de gaat het in. Ja, ha, nog 10 seconden en we tellen allemaal mee, want het is Hockey Goud. Goodbye London. zijn Bolt, hij doet het hem toch weer. Vanavond vanaf 7 uur.